8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De verbijstering in de Tweede Kamer over de mogelijke verkoop van pingegevens. En u hoort een reportage vanuit Stockholm, waar vannacht opnieuw gevochten is tussen politie en jongeren. hier is het NOS-journaal met Jan van der Putten.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 Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... brengen vandaag een kort kennismakingsbezoek aan Luxemburg. Het is het eerste officiële buitenlandse bezoek van het koningspaar. Op de luchthaven van Luxemburg zullen ze worden ontvangen... door groothertog Henri en zijn vrouw. En later spreken ze ook met premier Jonker. Ook minister van Buitenlandse Zaken Timmermans... reist mee met het koningspaar. Luxemburg was in 1981 ook het eerste land... waar Beatrix naartoe ging toen ze net koningin was. Toen was het nog een uitgebreid staatsbezoek van drie dagen... En dan nog het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land buien... met kans op onweer. In het noorden vaker zon en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in de loop van de dag regen, veel wind en het blijft koud... en zondag verandert te weinig. De verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velden. Bescheiden 14 kilometer. Uh, korte files bij Amsterdam en ook in het zuiden op de A58 bij Breda. Wat opvalt is de file op de A9, ook maar, nee, ja, ook maar richting Amstelveen... Bij de afheid Haarnem-Zuid en knooppunt Battenverdorp 3 kilometer... en een kapotte bus op de A27 van Utrecht naar Breda. Daardoor is bij knooppunt Sint-Annebos de rechte reis ook dicht. En over anderhalve minuut krijgt u van mij taalles. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een doordacht aanvalsplan voor uw beleggingen. Met een expert gaan voor echt rendement. En actief inspelen op kansen in de markt. Het kan. Bij Theodor Gielissen...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 Praten. Ja, dat kan ik wel. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over acht inmiddels. Sluiting krijgt voor Nederlandse scholen in het buitenland. Vandaar eventjes deze taalles. Het kabinet beslist daar vandaag over. U hoort zo dadelijk een school vanuit Spanje. En u hoort ook kritiek vanuit de Tweede Kamer op plannen om uw en mijn pingegevens te verkopen is naar Stockholm een onrustige nacht opnieuw in de Zweedse hoofdstad. In een buitenwijk staken relschoppers auto's in brand en bekogelden ze politiebureau. Rolien Kreton, onze correspondent, bezocht gisteravond een naastgelegen wijk waar de onrust ontstond. Als het donker wordt gaan de bewoners naar buiten om te proberen... Jongeren aan te spreken en de situatie onder controle te houden. Ook in deze wijk, in Hoesbu. Dat is de wijk waar het allemaal begon. Vier sod parkering daar. Hier, Centrum. Vijf auto's staan in brand in het centrum van Rinkebu. En dat is een wijk naast uh, Hoesbu. Het is eigenlijk de hele tijd rustig geweest, zegt hij, in die wijk. Maar nu dus uh, het begin van is auto's in de staan. Achter de maatschappelijk werker op de roltrap in de metro. Naar de brandende auto's. Rennen. De maatschappelijke werkers hier hebben. Ze zijn niet met de auto. Ze hebben hun eigen auto ver weg staan. Ze zijn bang dat hun eigen auto's in brand worden gezet. Daar meter. Kun uh, je Can you feel the smell of burning? I felt het just before, it was smelling like burn. Ja, het ruikt naar auto's die in de fik staan. Oh, paar auto's zijn hier in brand gezet. Brandweer, ze brandweer gelukt om deze brand te blussen. En nu zie je vooral veel rook en veel mensen die er naar te kijken. Felle, discussies. Hij ja. is Ari. Hier voor wat er Meneer, die erg boos is wat er hier gebeurt. Er zijn veel uh, jongeren op straat die uh, staan te kijken. Ik, ik loop even naar vier jongeren toe. tukken hier. Wat vinden jullie ervan? Interbro, interbro, vervuiling. Het is verschrikkelijk, zegt ze. Dolit. Dit je te dolit. Heel heel erg. De Het is slecht voor onze gemeenschap. Tja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Roelien Kreton hoorde u vanuit uh, Stockholm, de wijk, uh, buitenwijk waar de problemen ontstonden vannacht. Ik praat er later nog over door uh, met een uh, Zweedse deskundige uh, over hoe dit kan ontstaan. Wat er gebeurt op dit moment in de Zweedse samenleving, met name dan natuurlijk in Stockholm. Maar er is ook angst dat deze rellen zich verspreiden naar andere steden in Zweden. Het bedrijf dat de pinbetalingen in Nederland afhandelt, Ikwens... wil gegevens voor klantgedrag verkopen. En daar is veel kritiek op gekomen. Banken die handelen in vertrouwen. En in feite wordt op deze manier het vertrouwen... dat zij onze transactiegegevens privé houden geschaad. En dat zei Jaap-Henk Hoekman, privacyonderzoeker... van de Radboud Universiteit eerder vanochtend tegen mij. Um, onder meer D66 stelt vragen aan minister opstelde over het voornemen van Ikwens en de banken... Um, Gerard Schouw van D66, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u van de minister weten? Nou, dat hij dit uh, bizarre plan uh, stopt. Want het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling... dat derden komen te weten ja, wat, wat u en ik kopen. Maar dat komen ze toch ook niet te weten? Niet specifiek over u en mij, maar uh, over de wijk waarin we wonen? Ja, de wijk is een beetje een, een vaag begrip. Uh, ik heb begrepen dat het op uh, postcode-niveau wordt uitgesorteerd... Mm -hmm. Nou, dan zit je in de straat en voordat je dit weet zit je in de voordeur. En het is er niet voor uh, bedoeld. Er is een afspraak gemaakt uh, met de banken dat dit bedrijf zich alleen maar bezighoudt met het goed regelen van het betalingsverkeer. Zorgen dat er geen fouten in, uh, in plaatsvinden. En er is niet afgesproken om die gegevens aan derden te verstrekken. Daar komt dat ik de privacy van de Nederlandse burgers graag wil uh, beschermen. Uh -huh. Anderen hebben er niks mee te maken wat voor uh, aankopen de Nederlanders doen. Ja, ja ik snap het wel. Uh, de drie Nederlandse aandeelhouders van Ikwens zijn uh, ABN, ING en Rabobank. Je kan daar natuurlijk goed geld mee verdienen, kan ik me voorstellen. Ja, maar ze hebben iets anders afgesproken. Dus ik ben blij dat één van die drie banken zegt van... nou, ...dit moeten we maar niet doen. En de ik Rabobank, hè? Andere... Twijfelt ja de, ja. ja, de Rabobank en ik hoop dat die twee andere banken ook uh, snel... Uh, ...zeggen van uh, hier, uh, hier moeten we mee stoppen, want het is er niet, uh, niet voor bedoeld. Mm. Ja, dat is opmerkelijk, want uh, ik wens benadrukt dat het bedrijf zich aan de privacyrichtlijnen houdt. Dat vindt u dus duidelijk niet? Nee, dat vind ik een, een, een raar verhaal. Kijk, er zijn 2,2 miljard transacties per jaar door middel van de pin pas. Iedereen wordt gestimuleerd om uh, door middel van PIN te betalen mm -hmm. en contante geld in je zak te houden. En nou zullen dadelijk die uh, aankoopgegevens van, uh, van consumenten... worden doorverkocht aan derden. Waardoor die consument wordt bestookt met allerlei uh, marketingactiviteiten... omdat bedrijven precies weten wat voor boodschappen je doet. Ja. Nou, dat past de privacy ernstig aan. Meneer Hoekman zei eerder vanochtend... die privacyonderzoeken van Radboud de Universiteit... dat er profielen ook ontstaan van wijken en mensen die daar wonen. Dat dat zeer onwenselijk is. Deelt u dat, uh, die kritiek? Ja, zeker. Uh, ik vind dat uh, mensen zijn vrij om te kopen wat ze willen. En daar hebben anderen helemaal niets uh, mee te maken. Uh, bedrijven die gaan daar gerichte marketingcampagnes op uh, voeren. Uh, al die gegevens kunnen ook weer gehackt worden, kunnen uitlekken. Ja, Dat past gewoon de privacy van uh, Nederlanders aan. En dat is er niet voor bedoeld. Het bedrijf moet zorgen dat de pinbetalingen gewoon veilig uh, verlopen. Dat er geen pinstoringen uh, gaan ontstaan. Dat dat betalingsverkeer soepel loopt en de bedoeling van het bedrijf is niet om ingegevens van, uh, ja, van consumenten door te verkopen aan derden. Ja. Dus dat moet gestopt worden. Nou kan er van die uh, strenge eisen die opgenomen zijn in de gedragscode hè, voor verwerking van de persoonsgegevens financiële instellingen, waaraan ik wens zich moet houden en de banken ook, um, daar kan er afgeweken worden van die strenge eisen, um, maar er moet wel toestemming gevraagd worden van de klant. Stel dat ik wens en de banken dat doen. Is dat voor u voldoende? Nou, ...lijkt me heel erg lastig. Want stel je voor dat je nou bij elke PIN-betaling... ...een toestemming uh, moet geven. Daar komt bij dat ja, het, het instrument PIN... Het is, een, uh, ...het is een monopolie. Je hebt eigenlijk geen keuzevrijheid. Het enige alternatief wat je anders hebt... ...is contant betalen. En dat uh, willen we nou juist in Nederland terugdringen. Want dat brengt ook weer allerlei risico's met zich mee. Dus het is een monopolist. En die monopolist moet zorgen dat de privacy... ...van de Nederlandse burgers gegarandeerd wordt. Dus ik hoop ook snel... Dat staatssecretaris secretaris Steven hier een stokje voor steekt. Duidelijk. Ja. Uh, Henk Hoekman hoorde u eerder. En dit was Gerard Schouw van T66. Meneer Schouw, dank u wel. Graag gedaan. De Nederlandse scholen in het buitenland die verliezen hun subsidie. Hoort net al eventjes een taalles. Straks een reportage uit Madrid. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. U heeft al uh, deel kunnen horen uit die lange speech van president Obama gisteravond. Die hield over terrorisme en de bespreiding, bestrijding daarvan. Nou, duidelijk is in ieder geval dat de inzet van drones, onbemande gevechtstoestellen, wordt gebonden aan strengere richtlijnen. Ik praat erover met Amerika-deskundige Willem Post van instituut Klingendam. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat was een lange reden. Uh, had Obama ook een verrassende boodschap wat u betreft? Ja, het was een, een soort van masterclass hè, over uh, de, de global war on terror... zoals president Bush het noemde. En uh, Obama herhaalde dat nog maar even. Ja, en de boodschap was toch dat was wel iets wat verrassend, vooral in de, in de sterke bewoordingen... Die, uh, die Obama gebruikte, Ja, dat, dat dat toch eigenlijk afgelopen zou moeten zijn. He, we zijn op een, op een kruispunt aanbeland. Uh, en Al-Qaeda uh, is voor een heel groot gedeelte uitgeschakeld. Zo'n 11 september-achtige aanslag als in 2001... ja, die hoeven we niet meer te verwachten. Dat was toch wel een wat bouwde uitspraak van ja. Obama. En hij zei van, ja, waar we... Uh, ja, nooit aan zullen wennen, maar waar we rekening mee moeten houden... dat zijn ja, die aanslagen die we ook in de jaren negentig al hadden. Denk aan de Amerikaanse ambassade in, in Kenia bijvoorbeeld... of de eerste aanslag in 1993 op het World Trade Center. Kleinschaliger, meer door individuen gepleegd. En hij maakte natuurlijk gelijk eventjes een opmerking over Boston. Mm. Hè, de, de aanslag bij de, bij de marathon, geradicaliseerde jongeren, eh, veelal. Hè, eh, daar moeten we rekening mee houden. ja En losse cellen eh, in, in Afrika... En en Azië die weliswaar het gedachtegoed van Al-Qaeda hebben... Uh, maar die, die lang niet meer zo gevaarlijk zijn... als, uh, als wat we op 11 september 2001 meemaakten. Dus dat was nogal wat wat Obama zei. Ja, want uh, we zijn nog maar net bekomen... ook van de gruwelijke aanslag in Londen, in Woolwich... Dat kan dus ook. Heeft hij daar iets over gezegd... over uh, de andere tactiek dan die Amerika zou volgen? Ja, hij zei we moeten veel meer gericht bezig zijn. En Obama zei ook van... is dit nu het Amerika wat we willen? Als we nou maar doorgaan met die global war on terror... Uh, met, met alle militaire middelen die geoorloofd zijn sinds 2001... De, de autorisatie van geweld... die president Bush in de eerste week... na de aanslagen destijds kreeg, wat nog steeds geldt... is dit het Amerika wat we willen? We moeten veel gerichter. Opereren, met onze partners. En ja, het is eigenlijk een beetje back to normalcy wat Obama zei. Nee. Het kan toch niet zo zijn? En hij, hij refereerde aan president Madison uit de 19e eeuw, die ooit gezegd heeft: een land wat voortdurend in, in een soort van totale oorlog is, dat verliest zijn vrijheid. Dus het was gisteravond ook zeker professor Obama, die een uur lang ja, een soort van masterclass gaf. Maar daarnaast natuurlijk ook over de praktische politiek sprak. En ja, zich soms ook geneerde, hè, en voor en tegens ook steeds uh, aan het afwegen was, en dat hebben we nog niet zo vaak... van een Amerikaanse president gezien, moet ik zeggen. Nee, en, en, en die voorzijn tegen zien natuurlijk heel duidelijk terugkomen... bij uh, de drones. Hè. Um, hij zei dat Amerika wel doorgaat met drone-aanvallen... maar dan wel beperkter, in ieder geval um, ja, meer om, omgeven met, met regels. Hè. Duidt het dan niet op dat de oorlog tegen terreur eigenlijk gewoon doorgaat, maar dan anders. Ja, dus eigenlijk, het is de het is war on terror light, zou je bijna zeggen. Hè? Want kijk, Obama spreekt al mooie woorden uit. Hè? Maar in de praktijk gaat dit nog wel eventjes door. Wat strengere richtlijnen. Ook als echt duidelijk wordt dat Amerikaanse levens op het spel staan. Dus niet een soort van schietent dat je ja, allerlei terroristische groeperingen... Eh, maar probeert uit te schakelen vanuit de lucht. Hè? Maar dat dat echt ja, veel meer wettelijk geregeld is. Obama pleitte ook voor een onafhankelijke entiteit, een, een toezichthoudend orgaan... wat hem zelf in de gaten moet houden. He, dus het was wat dat betreft ook wel een nederige president. Maar ja, zei Obama, uh, we zijn op een kruispunt aan beland. He, want ja, die war on terror kan dus niet zo door blijven gaan. Maar ja, wacht even. Nee. Wel in ieder geval ook tot en met 2014. Want de oorlog in Afghanistan, ja, dat is nog wel steeds... Uh, een, een, een belangrijke warzone. En daar gaan die drone-attacks gewoon door. En trouwens ook wel in Pakistan en wellicht... In, in Afrika, maar dan onder die strengere richtlijnen. Dus dat is wat Obama. ja, een beetje getemperd, eigenlijk wel toegaf aan. ja, met name ook zijn wat meer linkse achterban. Hè, maar die toch niet echt tevreden hierover kan zijn. Nee, nee kunnen ze dat wel zijn over zijn uitspraken. Uh... Want de gevangenis Guantanamo B. want toen hij aantrad als president... zei hij dat Guantanamo dicht moest. Nou, hij heeft zich er nu weer over uitgelaten. Komt dat sluiten er nu van, denk ik? Nou, het echt sluiten, daar heb je toch het, het congres voor nodig. Dus uh, ook daarmee kan hij zijn, zijn meer progressieve achterban... niet uh, tevreden stellen. Maar wat hij wel zei, dat was al even uitgelekt... maar goed, in, in mooie bewoordingen zei Obama dat gisteren... de geschiedenis zal hard over ons oordelen. Hè? Als we onschuldige mensen, een, een deel althans van de nog maar 166 uh, gevangenen op Guantanamo Bay. Als we ongeveer de helft hè, uh, onschuldige mensen daar maar laten zitten. Nee. En Obama heeft zelf, naar aanleiding van die, die uh, bijna aanslag boven Detroit destijds, een moratorium uitgesproken om uh, met name de. er zitten vooral veel Jemenieten bij, hè, de, de, de onschuldige mensen op Guantanamo, uh, om die weer terug naar huis te sturen. Ja, om maar tegemoet te komen aan. ja, wat toen natuurlijk toch even een paniekreactie weer was. Ik geloof dat het begin 2011 was. En hij heeft nu gezegd dat. Moratorium, dat hef ik op. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Dus we kunnen verwachten dat, dat toch tientallen op zijn minst gevangenen van Guantanamo Bay weer weer terug naar huis gaan en dan met name naar, naar Jemen. Nou ja echt sluiten, uh, ja, dan moet je ook een gevangenis in de Verenigde Staten hebben... Ja. Hè, om mensen te berechten. Ja, en daar zijn uh, nogal wat congresleden moordertjes op tegen... want je haalt toch geen terroristen op Amerikaans grondgebied naar binnen. Maar Obama bleef pleiten voor de rule of law. Hè, en en nou ja, daar was het ook echt wel weer de jurist-president. Die zei van, ja, maar het is, het, het is eigenlijk een fout. Hè. Het had nooit mogen gebeuren, Bay. Het was zijn grote verkiezingsbelofte mm -hmm. toen hij aantrad. Hè. Weten we nog, Willem. Dank je wel. Ja. Willem Pastor, de Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal. Nu uh, verkeerstekundige, Johanna van der Velde bij de ANWB. Lara, korte files bij Amsterdam en Amersfoort. Wat opvalt zijn de files in het zuiden. Op de A27 stond even een bus met pech. Daardoor liep het vast op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Gils en voor 5 kilometer. Een aanrijding op de A58 van Breda naar Tilburg zorgt voor 6 kilometer tussen de knopen de Galder en Sint-Annebos. Bij Sint-Annebos is de linker ook dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste. Te omrijden vanaf Knopend-Golder via de A16 en de A59. Negen minuten voor half negen krijgen Nederlandse scholen in het buitenland nog subsidie de komende jaren. Daarover beslist het kabinet vandaag. Over de hele wereld zijn er zo'n 200 NTC-scholen, zoals ze heten, waar Nederlandse taal en cultuur gegeven wordt. 13.000 leerlingen krijgen er les, vaak een paar uur per week, naast hun gewone school. En ja, als de subsidie stopt, dan wordt een groot deel van de scholen in hun bestaan bedreigd. Correspondent Jessica van Spengen ging langs op de NTC in Madrid. Wat ben je aan het doen? Ik moet gewoon uh, denken waar de woordjes moeten. De nummer 7 moet uh, een woord die heet bakkerij. Weet je wel wat het allemaal betekent? Ja, nou niet alles. Uh, net deze en deze. Aanschaven en de etalage. De etalage, dat gaat geen belletje rinkelen? Nee, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen ook. Oké, okay. Pablo, dus hier rijdt papa altijd tachtig. Klopt dat? Hier rijdt papa altijd tachtig? Ja, dat kan heel goed. Hier op de donderdagmiddag komen met name de kinderen die een uh, Spaanse en een Nederlandse ouder hebben. Die ze op een Spaanse school zitten, of eventueel een internationale. En die willen dan op donderdagmiddag een Nederlandse les krijgen. In dit trouw staat het snoesig. snoezig. Maar weet je ook wat snoezig betekent? Want dat is... Het dreigt dat we naar Den Haag vrij radicaal de subsidie aan het onderwijs in het buitenland worden stopgezet. De subsidie betekent op dit moment ruim 60% van onze inkomsten. Paul van Mechelen van de NTC hier in Madrid. En wat betekent dat voor jullie? Als je dat uh, voor de volle map doorberekent, dan gaan, uh, gaat het voor een hoop mensen te veel worden. Wat betalen ze? 450 euro per jaar ongeveer. Als de subsidie helemaal zou wegvallen, dan moet je dat gaan verdubbelen. Engels, Nederlands, Frans en Spaans. Zo, so, dat is veel? Ja, yeah. ik heb um, heel veel. Languages. Talen. Talen, maar Nederlands is de harder. Is het moeilijkst. Ja. in de solo, in de solo, in de solo, hoe in de solo, hoe in de solo, in de solo, hoe in de solo, in de solo, hoe in de solo, we de solo, de solo, de solo, ja, dat zou ook, maar, in, maar die lied die heb ik zo gehoord. En dacht ik, wat is dat nou voor taal? Die leer ik er ook nog wel even bij. Ja, het is <laughs> een heel mooi. Sommige ouders op het schoolplein horen net pas dat de subsidie mogelijk wordt ingetrokken. Ja, voor het eerst. Ja, ja, ik had echt geen idee. Nee, het is echt wel uh, ja, schokkend nieuws eigenlijk. Als je aan expats denkt, dan denk je vaak aan mensen die behoorlijk wat binnenbrengen. Ja, nou ben ik geen expat. Ik werk hier gewoon uh, onder Spaans contract. En De lonen liggen hier niet per se heel hoog. Nee, nee. Kun je ze niet thuis gewoon een beetje ja, lesgeven? Je, je probeert het thuis wel. Je, je hebt veel Nederlands tv en, en muziek en, en liedjes en dergelijke. Maar ja, zijn ze bij een docent? Ja, dan. Ze, ze luisteren gewoon beter. Maar ze groeien op in Spanje? Moeten ze dan niet gewoon Spaans spreken? Ja, goed op in Spanje, maar ze hebben Nederlandse vaders, ze hebben Nederlandse opa en oma's, ze hebben Nederlandse vriendjes, Nederlandse vriendjes. Dus ja, we gaan toch twee keer per jaar in Nederland. En, ja, zeg nooit nooit. De situatie in Spanje is nog niet echt van zeggen, eh, langzaam zijn leven, dit gaat lang duren. Dus, ja. Heel cru gezegd, moet de Nederlandse staat daar dan voor betalen? Ja, vergeet natuurlijk niet, je, je spreekt hier over kinderen die tweetalig zijn. Dus, dus, het ze kunnen verdomd interessant zijn hebben Nederlandse firma's, die, die bijvoorbeeld een exportmanager zoeken. Je hebt hier gewoon tweetalige kinderen. Investeringen in de Toekomst. Uiteraard, ja. Zo dus moet je wel zien. De inhuldiging van onze nieuwe koning kostte, nou, zoals ik in de, pre, in de pers heb gelezen, 11 miljoen euro. En dit kost dan 7,5 miljoen euro per jaar. En daarvoor worden dus 13.000 kinderen, ja wel 13.000, van een goede basis in het Nederlands uh, voorzien. Ja, dan uh, vind ik het niet veel geld. Kijk waar zijn spelen is. Spaanse naam? Sofia. Zo gekozen dat ze in het Nederlands als in het Spaans goed klinkt. Sophia. Sofia? Ja, nu even niet hoor. Ik ben aan het spelen. Correspondent Jessica van Spengen was dat vanuit Madrid. Bijna half negen. We gaan nog even naar Scheveningen. Daar vindt het Powerboat Racer plaats. Nou, in de Formule 1 hebben ze pitspoezen. Wij hebben nog Remmers. U doet Formule 2, hè? Uh, ja, dat klopt. Wat is het verschil nou met wat we hier voor ons zien? Een trailer, 11 meter lang, Engelse boot erop. Ja, nou, het verschil zit hem in de lengte, zeggen ze wel eens, uh, gekscherend. Uh, in deze tak van sport is dat ook vaak wel zo. De offshore is een uh, langere powerboot uh, om dus de golven van de zee te kunnen verwerken. Snelheden van? Uh, snelheden tot uh, 200 à 220 km per uur, afhankelijk van de klasse waar uh, men in vaart. Johan Koenradi spreken we mee. Meervoudig wereldkampioen. Je zou denken, hier staan jongetjes met opschrijfboekjes om een handtekening te vragen. Want die tijden waren er ooit in Nederland. En nu? Nu staan we in een teentje in de regen. We hebben koffie gehad bij het tankstation. Ja, zo zou je het haast zeggen. De, het is, uh, in heel veel landen is het uh, echt een hype, deze sport. En uh, is het inderdaad zo dat er handtekeningen jagers zijn? In Nederland uh, staat het eigenlijk weer terug in de kinderschoenen. Uh, erg hard gevochten om dit evenement uh, hier te krijgen. En nu opbouwen om dat in de toekomst hier ook weer te krijgen. Ja. U hebt het ook heel lang gedaan. U hebt het eigenlijk vanwege ook de kosten, want het brengt enorme kosten met zich mee. Ik hoor net alleen al een propeller die hier aan zit. We hebben het over bedragen van... Uh, een propeller kan zomaar uh, tussen de 8 en 10.000 euro uh, uh, kosten, als we het dan over geldinvesteringen hebben. Want het is een sport waar je in goede conditie voor moet zijn en waar je moet reageren op tiende van seconden. Ja, het is uh, eigenlijk uh, afstelling op de laatste procenten uh, in de basisvaart. Iedere powerboat had, maar uh, het gaat hem natuurlijk om de allerlaatste afstelling, de fijne afstelling. Uh, dat is uh, zowel qua propellers als motoren van belang. Dus hebt u gezegd, het wordt me te duur, ik stop voorlopig? Ja, het, het is een samenspel van uh, een bedrijf die je ondersteunt, inderdaad een sponsor... en uh, wat je zelf wil uh, bereiken in de sport. Uh, het moet, uh, ja, in mijn wereld is het alles of niks. En uh, uh, ja, als je niet alles kan kiezen, dan uh, kies je dus soms voor om te stoppen. Want Johan heeft, is ook eigenaar van een schoonmaakbedrijf. Dat is eigenlijk uw vak. Hè? Dit, dit doet u erbij, ongelooflijk eigenlijk. Een Engelse team is druk in de weer om de trailer goed neer te zetten. Achter mij liggen de Italianen klaar. Deelnemersveld, hoe groot? Uh, hier zijn 7 naar 8 uh, teams actief vandaag. Uh, ja, verspreid over de hele wereld eigenlijk. Um, dit is een wereldkampioenschap. Uh, in dit geval uh, wordt dit weekend het wereldkampioenschap gevaren. Dus op zee voor het eerst in Nederland? Ja, op zee. En uh, wie zondag uh, de snelste tijden heeft uh, neergezet over de drie races... vandaag, morgen en zondag, hier in Scheveningen, uh, die mag zich wereldkampioen noemen. Dan ja. komt het vaste veld, hè? Ja, ik uh, begin al haast te bedenken waar u naartoe wilt. <laughs> nou ja, bekende trainer komt er vandaan natuurlijk. Ook Johan Coenra, die kennen ze daar ook? Uh, in Vassenveld wel, ja. Daar buiten valt het alweer een uh, beetje mee en dat is ook, uh, dat is ook wel goed. Uh, ja. Kijk, in het buitenland is het misschien wat bekender in de powerbootwereld. Maar uh, uh, ja, nou, uh, wij zijn hier echt puur aan het opbouwen met de powerbootsport. Dus dat gaat nog komen. Ja. En nu bent u jurylid, hè? Ja, vandaag en uh, dit weekend zit ik, uh, zit ik in de jury. Ja. Geen piloot nu? Uh, geen piloot. Uh, dit is ook de offshore, dat is ook niet uh, regelrecht mijn tak. Maar uh, ik weet wel hoe het eraan toe gaat uh, op een powerboat race En uh, vandaar dat ik in de jury zit. Is er media aandacht voor de sport bijvoorbeeld dit weekend? Uh, ja, toch wel. Uh, uh, nou ja, alle bekende namen, uh, zoals ook de NOS, maar ook uh, collega's van jullie... Uh, die komen er toch wel op af? Die komen daar zeker op af. En de regen die we nu hebben, is dat nog een nadeel voor de race? Uh, ja, vooral voor het uh, klaarmaken. Het is, uh, we zijn allemaal mensen natuurlijk, niemand houdt van regen, dus in het zonnetje... Oh, maar voor het varen maakt het niet uit? Voor het varen op zichzelf uh, maakt het niet uit, ja. nee. De Italianen zijn inmiddels ook aangekomen bij hun schip. Lopen met een propeller. Dat is dus 10.000 euro waar je mee in je handen loopt. Ik zou hem niet laten vallen. Uh, om half tien dan gaan hier de eerste motoren starten. Kijk eens aan. Nou, dan horen we dat misschien nog. Zo op de rand van NOS Radio 1 Journaal. En uh, Goedemorgen Nederland van de KRO, wie weet. Zo dadelijk praat ik u bij over de problemen in Zweden. Want die breiden zich uit. U hoort er ook meer over in het bulletin. Zo dadelijk met Jan van de Putten.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 En in het Himalaya-gebergte worden vijf bergbeklimmers vermist. Het zijn twee Hongaren, twee Nepalezen en een Zuid-Koreaan. Ze beklommen de Kanchenjunga op de op twee na hoogste berg ter wereld. De vijf zijn uitgegleden en waarschijnlijk in een ravijn gevallen, zo wordt gevreesd. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl In het oosten van het land begint de dag met lage temperaturen. Op dit moment ligt het ook dicht bij het vriespunt. En aan de grond is het min 2 graden geweest.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 Het is relatief rustig op de weg, eigenlijk wel gewoon voor een vrijdag. Waar staat het wel vast, uh, Jolanda? Ja, het zijn wat korte dagelijkse files bij Amsterdam en het zuiden. Wat opvalt is de wat langere file op de A1 Amers voor de richting Amsterdam... bij Eembrugge 4 kilometer. Op de A58 Breda richting Tilburg in aanrijding. Tussen de knopende de Galder en Sint-Annebos staat 6 kilometer. De rechte reishok is dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopend Galder. Via de A16 en de A59. En van Tilburg naar Breda op de A58 bij Bavel staat 3 kilometer. We hoorden al een deskundige en een politicus. Maar ook de Consumentenbond ziet helemaal niets in het plan om pingegevens te gaan verkopen. Hoort u over anderhalve minuut.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 Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Mogen banken uw pingegevens verkopen? Ik wens, het bedrijf dat de informatie verwerkt, is van plan om winkels en bedrijven informatie te leveren over welke winkels klanten bezoeken en hoeveel ze daar uitgeven. Winkeliers zouden graag bereid zijn voor die informatie te betalen. Het levert natuurlijk uh, mooie informatie op voor ze. Bart Compé, directeur van de Consumentenbond. Goedemorgen. Nou, we hebben al veel kritiek gehoord op de voornemens. Wat vindt u van het plan? Ja, consumenten verwachten natuurlijk niet dat de gegevens die ze afgeven... als ze pinbetalingen verrichten, dat die ook gebruikt worden om aan derden te verkopen. En die gaan ze dan weer voor marketingdoelen uh, gebruiken. Mm -hmm. um, ja, en Dat staat op gespannen voet natuurlijk met uh, bijvoorbeeld de wet uh, bescherming persoonsgegevens. Die kent wat ze noemen een doelbepaling. Hè. Die zegt dat je gegevens... Uh, ...alleen maar mag gebruiken voor het doel waarvoor je ze hebt afgegeven. Ja. Nou ja, daar is in dit geval natuurlijk geen sprake van. Je geeft ze af om pinbetalingen te doen en ze worden heel er ergens anders voor gebruikt. Ja, het mag wel als je, als je de klanten netjes vraagt. Stel dat, dat ik wens daartoe besluit. Zou je het dan nog een goed idee vinden? Ja, je kunt natuurlijk klanten toestemming vragen om die gegevens te verkopen... Uh, ja, dan, dan mag ik juridisch, maar de vraag is of ik moet willen. He, er is een hele beweging gaande waarin we proberen juist van cashbetalingen naar pinbetalingen toe te gaan. Ja, als je dat op die manier brengt, dan jaag je eigenlijk mensen weer van pinbetalingen weg. Want ik denk dat heel veel mensen dan vaker en zullen zeggen... nou, als dat zo is, dan betaal ik liever met cashgeld. Ja, meneer Kombe, u moet even met de telefoon misschien... of met het hele lichaam een stukje draaien, want u klinkt uh, wat slecht. De lijn kraakt enigszins. Misschien uh, wordt het beter als u wat draait. Oké, okay, dat doe ik. Uh, de gegevens zijn niet te naar personen, beweert de wat, wat vindt u van dat argument? Nee, wat we nu begrijpen is dat uh, de, alleen maar de cijfers van de postcode gebruikt worden... en niet de letters. Dat betekent dat je op wijkniveau uh, gegevens kunt uh, aggregeren. Maar goed, het is natuurlijk een glijdende schaal. De volgende keer is het de eerste letter of de tweede letters. Bovendien kun je door uh, profilering uh, nog steeds uit die wijk weer individuelere profielen herleiden. Dus, dus je kunt heel veel doen uh, met die data. Maar het principiële punt is natuurlijk, je geeft je gegevens af voor een doel, namelijk het doen van betalingen. Mm -hmm. Dat beloven banken je ook. Hè. Banken zeggen zelf, doe gegevens gebruiken we alleen maar om dat betalingsverkeer te regelen. Ja, ik zou het een beetje een zwart verhaal vinden als banken nu gaan zeggen, oh sorry, maar we kunnen er zoveel geld mee verdienen als we het ergens anders voor gebruiken, dat we terug gaan komen op die belofte. Ja. Ik, ik zou er een zwak verhaal vinden. Gaat u proberen dit tegen te houden? Nou, ik begrijp dat uh, D66 al een schriftelijke vraag, uh, vraag heeft gesteld in de Tweede Kamer. Ja. Ook de staatssecretaris heeft gevraagd. Om als de banken hier zelf de sterkte niet uittrekken, dat dan de staatssecretaris uh, optreedt. Dus dat verzoek is uh, gedaan. We zijn het ook eens met, uh, met dat verzoek. Het is natuurlijk het chiekste overigens als banken zelf zeggen, nou, dit past niet helemaal bij het, het herstellen van het vertrouwen... tussen consumenten en banken, wat de afgelopen jaren geschaad is. Uh, we vinden het zelf een onverstandig plan en, en, en we gaan er niet meer door. En dat zou natuurlijk alles iets zijn. Goed. Dank voor uw commentaar. Bart Combe, directeur van de Consumentenbond. Dan door naar uh, Zweden. U hoorde al even in het journaal dat de rellen zich daar uh, aan het uitbreiden zijn buiten Stockholm. We hebben vijf nachten van hevige rellen in de hoofdstad zelf gezien. In Een aantal buitenwijken trekken sinds zondag jongeren plunderend en brandstichtend door de wijk. En ze zoeken duidelijk de confrontatie ook met de politie. Het zijn vreden die je eigenlijk niet uh, verwacht in het welvarende Zweden. Of hebben we misschien een iets te rooskleurig beeld van de Zweedse verzorgingsstaat. Voorbeeld voor vele landen. Uh, praat erover met Petra Bromans, hoofddocent Scandinavische talen en culturen in Groningen. Mevrouw Bromans, goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik maar eens beginnen met de vraag of het u verbaast dat de situatie zo uit de hand loopt in Zweden op dit moment. Nou, het verbaast mij uh, niet heel erg. Uh, er is al een tijdje wat aan het broeien. En er zijn natuurlijk eerder uh, dit soort uh, rellen geweest. Alleen zo lang en op deze schaal uh, dat uh, niet. Kunt u eens vertellen wat voor wijk uh, de wijk Husby is? Waar het allemaal begon? Ja, die wijk, dat is een achterstandswijk. Er staan heel veel grote flats die oorspronkelijk gebouwd waren voor de Zweedse arbeiders in de jaren 60. Die zijn daar weggetrokken en daar zijn dus heel veel migranten komen wonen. Uh, ongeveer 80% van de bewoners daar is allochtoon. En juist deze wijk, uh, daar hebben ze eigenlijk niet zoveel aan renovatie gedaan. Uh, daar lopen ze achter, andere buitenwijken uh, wel. Maar juist deze wijk uh, moet men meer gaan doen. Hm. Hoe verklaart u uh, de boosheid die nu ontstaan is uh, onder jongen? Ja, boosheid is nu niet alleen meer bij de jongeren, uh, maar ook bij de andere allochtone bewoners die zeggen ja dit moet eens een keer stoppen. Uh, vannacht is ook weer een school uh, in brand gestoken. Uh, aan de andere kant, die Zweedse jongeren zijn eigenlijk, die allochtone jongeren zijn denk ik ook een uiting van een algemeen onbehagen bij deze groep jongeren die zich achtergesteld voelen. Uh, ze gaan vaak niet naar school, hebben ook geen werk. Er is een grote werkloosheid, vooral onder de allochtone jongeren. En dat ja, en ze zijn ook boos omdat ze vinden dat de politie uh, ja, hen racistisch bejegend, uh, dat de politie veel harder tegen hen optreedt dan tegen anderen. Hmm. Is dat ook zo? Uh, ja. Moeilijk in te schatten. Uh, het is moeilijk in te schatten. Uh, ik denk wel, de politie is wel harder geworden uh, om ja, en ook dit soort uh, toestanden. En de politie is natuurlijk ook, uh, ja, voelt zich ook onder druk staan. Uh, het zijn wijken waar je als politieagent uh, is ook lastig om alleen te opereren. Er wordt ook nu gezegd van als er iets gebeurt, dan gaan. De mensen nooit meer alleen, al, met één auto zo'n wijk in. Maar dus het versterkt, auto's. het versterkt elkaar ook, kan ik mij zo voorstellen. Het versterkt elkaar een beetje, ja. ja. Wat doet de politiek? Want u zei al, um, er is kritiek op de overheid... Um, op de gemeente Stockholm ook, dat er te weinig gebeurt aan die wijken. Er wordt nauwelijks gerenoveerd, er is geen perspectief voor uh, jongeren die daar wonen. Misschien ook wel niet voor uh, de wat ouderen. Uh, wat, wat hebben ze ondernomen op dit moment? Ja, ze zijn natuurlijk heel erg geschrokken nu... en zijn druk bezig om nu allerlei maatregelen te nemen. Uh, men wil uh, meer zichtbare politie in de wijken. Men wil uh, voor meer werk zorgen. En men wil ook uh, proberen om de jongeren weer de scholen in te krijgen. Want dat is het probleem. Uh, geen werk, uh, geen school. En dan tel je niet meer mee. Uh, de Zweedse maatschappij uh, is echt aan het veranderen van een uh, state. Naar workfare, welfare, waarin de voor de armen gezorgd moesten worden. Maar nu is e economisch ook veel uh, groter geworden. Mm. Is daarmee de samenleving ook harder geworden? Want we kennen de Zweden toch als um, een verzorgingsstaat die um, veelal gekopieerd is. Hè? Het wordt vaak als voorbeeld, werd vaak als voorbeeld aangehaald ja. het Zweedse model. Is, is dat Zeker. echt verleden tijd? Nou, niet helemaal hoor, maar je ziet toch dat ook Zweden uh, ja, te maken heeft gehad met de grote crisis. Uh, de bank in IJsland, uh, waar veel Zweedse banken geld in hadden. Er is gewoon weg minder geld om die verzorgingsstaat overeind te houden. Ja, precies. Mm -hmm. ja, ja, en, en uh, eerder, de verzorgingsstaat is eigenlijk al in de jaren 30 ontstaan met. Uh, uh, het huis voor het volk, uh, dat was een ideologie uh, die uh, uit bestond dat uh, voor elke zweet een huis moest zijn. Werk, uh, scholing, uh, goede hygiëne, veel licht uh, ook in de huizen. Maar dat is natuurlijk een beetje aan het afbrokkelen. Uh, er is gewoon niet genoeg geld om alles te betalen. Ook al betalen de Zweedse, Zweden nog steeds hoge belastingen. En de linkse partijen zeggen ja, de burgerregering is er eigenlijk schuld aan, die heeft steeds meer dingen laten privatiseren en steeds meer uh, bezuinigd. En juist deze bevolkingsgroep, ook de jonge allochtone mannen, zijn natuurlijk kwetsbare, hebben kwetsbare positie dan in deze samenleving. Ja. Nou, Van Bromans, ik geloof dat we nog lang niet uitgepraat zijn over Zweden, nee. maar misschien moeten we nog maar eens terugkomen in onze uitzending. Ja. Dank voor nu, Petra Bromans, hoofddocent de Scandinavische Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ja, want het is tijd om zwijnen te tellen. In Nationaal Park de Hoge Veluwe zitten de komende dagen in de avondschemering mensen opgesteld. Om zwijnen te tellen, door de lange koude winter zullen er waarschijnlijk minder biggen geboren worden dan andere jaren. Ja, dan hoeven er ook minder dieren afgeschoten te worden, want dat is de reden van tellen, beslissen hoeveel zwijnen er geschoten gaan worden. Hiermee leggen we een streep uit, streep voert, en dan hopen we dat hier zometeen de varkens op zullen komen. Spoorlichtig, en dan in de warme auto, en heel comfortabel, vanaf de voorbank gaan kijken waar ze blijven. Dat is altijd een verrassing, ik heb geen flauw benul. Het is een beetje weersafhankelijk, het weer is wat wisselvallig. Maar ik denk dat we voor het donker wel varkens kunnen zien. Hoeveel zitten er, er eigenlijk op de Hoge Veluwe? Ja, u weet het niet precies, want daarom gaat u tellen. Maar uh, hoeveel horen er zitten? Nou, we hebben een vastgestelde voorjaarstand van 50 stuks. 50 maar? 50 stuks, ja. ja. Ik had het beeld dat er hier wel honderden rondliepen. Ja, nou, dat zou, dat zou, zou kunnen. Um, we hebben een ervaring, zeg maar, dat door de jaren heen die 50 een goed evenwicht is ten opzichte van de andere biodiversiteit. Quartiertjes zijn we nu aan het wachten. En daar is de eerste, hè? Daar is het eerst inderdaad, ja. Ze hebben goede oren, dus daarom moeten we zelfs, al zitten we in een afgesloten auto, stil zijn. Ja, we moeten inderdaad heel rustig zijn. Zodat ze eerst even rustig kunnen wennen, alles in ons zich opnemen en denken van nou, dit is premier. We moeten hier een lijst liggen en dan moet het pil precies worden ingevuld, hè. Want, u kijkt al op je horloge. Ja, we moeten ook nou proberen om de registratie, de registratie goed te doen om te voorkomen dat we beesten dubbeltellen. Dus dat ik precies, eh, precies opschrijf van hoe laat komt het beest uit welke richting en hoe laat vertrekt hij weer in welke richting. Om te voorkomen, zeg maar dat de eh, buurtellers hetzelfde beest eh, gaan opschrijven. En dan krijg je een kunstmatig hoog aantal. En dan proberen we te voorkomen. Kijk, kijk ja. En we zien nou een uh, komt nou een ander vark aan. Die komt uit het, uh, uit het noorden. Het is nu tien voor negen. Ren. Dat tellen is nog wel leuk, hè? heeft wel uh, iets knus zo in die auto met z'n vieren starend naar uh, die dieren. Maar dat schieten straks, dat is natuurlijk toch, uh, nou ja, jullie zijn het gewend, maar minder leuk. Wat wij hier op de Hoge Veluwe doen, is we, we benaderen alles vanuit het doel. We beheren een natuurgebied en we hebben daar bepaalde doelen bij. En een van die doelen is biodiversiteit. En dan gaan we kijken hoe we die biodiversiteit uh, zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en. Uh, in vast kunnen houden. Daarom kappen we bomen, daarom maaien we gras en eh, jagen, bejagen we beesten. Er is hier nu een lijstje liggen: uh, oud, jong, met biggen, zonder biggen, overlopig. Uh, gaat u in al die categorieën schieten of is er een specifieke categorie die u schiet? Verreweg het meeste aantal beesten wordt geschoten in de categorie biggen. Dat, dat gebeurt in de natuur ook. De wolven zullen eerst de zwakke en de jonge beesten grijpen. En dat doen we met de jacht precies zo. Hoe was het vorig jaar? Hoe, hoe, hoeveel mochten toen geschoten worden? Vorig jaar was het heel gemiddeld. En uh, als ik me goed herinner, stond er op de afschotlijst iets van 150, 160 stuks in het park. Dat lijkt me een zeug, uh, Pim. Mm -hmm. achterste. achterste leek me een zeug, hè? Achterste, een voorste, kon ik, uh, nu... kon ik niet zien, nee. Dat ja, is niet makkelijk hoor, het zwijnen tellen. Jacob Leijdekker van het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Miranda van der Velden bij de AWB. De teller staat op 36 kilometer. Vooral ja, de dagelijkse files bij Amsterdam en in het zuiden. Uh, lang is de file op de A58 Breda richting Tilburg... na een aanrijding tussen de knopende Galder en Sint-Annebos 6 kilometer. Bij Sint-Annebos is de rechterrijsschok dicht... gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot half 11 duren. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Galder via de A16 en de A59. Kapotte auto op de N2, de randweg Eindhoven richting het zuiden. Tussen Eindhoven Airport en Veldhoven Zuid staat 3 kilometer. De rechterrijsschok is dicht. In de ochtend en avondspits...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 De Laila plaat ontdekt door het Radio 1-journaal trouwens. Racen met powerboten bij Scheveningen, Mino Remmers. Is iedereen inmiddels verzameld? De Italianen zijn bezig, inderdaad. De kraammachinist is ook gearriveerd. En naast mij de Engelsen, twee mannen in een knalgeel pak, zijn druk bezig. You're wearing rubber gloves. Why is that? It's so cold. <laughs> <laughs> Insulation. <laughs> oh, it's not for the material. Oh, no. <laughs> yes, you, take, yes, you all, the, all these marks on the box. <laughs> yeah, no, check the hands. These are very special props. Um, they're, they're quite expensive props, yeah. They're herrings, which are, are good, good, good propellers to run. We carry about four sets with us, depending on the conditions. We'll see what, to, what it's like out there today, and uh, we may change two or three times. no. Oh, het is, nog een, inderdaad, Jij, ja, het is nog een heleboel afstellen. Ze hebben dus verschillende propellers bij zich. Johan Courati, Johan uh, jurylid hier bij dit wereldkampioenschap. De ene propeller is om kracht te zetten, de andere om snelheid te maken. Zegt hij. Ja, dat klopt. Ja, je hebt uh, verschillende soorten, uh, liggen een beetje aan de pit. Uh, dus de hoek van de bladen op die, uh, die op die propeller uh, zijn gemonteerd. En uh, ja, de een is voor snelle acceleratie uit de boei. En de ander is voor uh, hoge topsnelheid. En dat moet afgesteld worden. Maar dan lijkt mij nog moeilijk op open zee hier in Scheveningen. De kust. Je moet ook weten wat voor zee heb je. Uh, ja, dat klopt. En uh, daarvoor zijn ook de vrije trainingen. Uh, om dat dus te gaan proberen. Je hebt verschillende sets propellers. Uh, zoals een uh, race, een bandenkus. Bepaald doen ze dat hier met de propellers. Ja. En het is tiende van seconden werk. De havenmeester is al een keertje voorbij gevaren. De brand heeft al de boel geïnspecteerd. Als nou het weer nog een beetje opklaart, mag het publiek ook massaal toestromen. Daar hoopt de organisatie tenminste wel op. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Joris Sibinetki, goedemorgen. Goedemorgen. Op de website van de Britse Boulevardkrant, The Daily Mirror, staat nieuw beeldmateriaal van de arrestatie van de daders van de bloederige moord... in de Londense wijk Woolwich. Beelden zijn opgenomen door een bewoner... die vanaf het balkon van een flat filmde. Op de video is te zien hoe de twee moslimterroristen... die op de politie afrennen, worden neergeschoten. Drukwekkende beelden. Beide daders zijn zwaar gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel. Een jongen van 19 uit Delft die begin februari naar Syrië was vertrokken... om daar te strijden in de burgeroorlog, is terug in Nederland. Dat meldde Telegraaf op zijn website. Stadsgenoten zouden de jongen hebben gezien, samen met zijn vrouw en kind. De jongen bevestigde telefonisch tegenover de krant dat hij weer terug is... maar wil verder geen te woord staan. Hij zei weer een gezin te willen vormen met zijn vrouw en zoontje... die hij twee weken na de bevalling had verlaat. En hij wil niet zeggen wat hij in Syrië heeft gedaan. Ook zegt hij nog niet te zijn benaderd door de AIVD of de politie. En aan boord twee weken nadat het eerste pistool uit een 3D-printer is gerold... kun je nu ook een kogel uitdraaien. Een hobbyist uit Tennessee heeft werelds eerste 3D-kogel geproduceerd. Volgens de Volkrant zijn de kogels gemaakt met een printer van zo'n 620 euro... die 3D-objecten in laagjes opbouwt uit vloeibaar plastic dat daarna hard wordt. Dan nog wat beestjes. In het Amazonegebied in Brazilië zijn 15 nieuwe vogelsoorten ontdekt. Dat schrijft het Franse persbureau AFP. Het gaat om de grootste ontdekking in meer dan 140 jaar. De Champions League op Radio 1. Morgenavond in Langs de Lijn. De bal naar de recht, rechterkant. Robben, Goepert. Arjen Robben. Bayern München, Borussia Dortmund. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, Goepert.